1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In Malmö in het zuiden van Zweden zijn zeker drie mensen gewond geraakt bij een schietincident. Een van de gewonden is een vrouw die een kind bij zich had toen ze werd neergeschoten. De vrouw reikte zwaar gewond, het kind zou ongedeerd zijn. Volgens een Zweedse krant was de vrouw bij een man die eigenlijk het doelwit was van de schutter. De politie is op zoek naar een of, een of meer daders en heeft een deel van de stad afgezet. De media zijn teleurgesteld dat ze morgen definitief niet welkom zijn op de Brunsum, Heide. Daar is dan een besloten schouw in de zaak Nicky Verstappen. En de rechtbank Limburg wilde er geen pers bij. Een kort geding in Den Haag verandert niets aan die uitspraak. Volgens de media worden ze beperkt in hun controlerende taak. Voor de kust van Kijkduin tot aan Hoek van Holland is vergeefs gezocht naar een vermiste Poolse zwemmer. Zijn collega's sloeg gistermiddag alarm dat de man niet was teruggekomen van het zwemmen. Hulpdiensten hebben gisteren en vanochtend met behulp van een helikopter naar de man gezocht. De zaak wordt nu beschouwd als een gewone vermissing. In de Noordoostpolder in Flevoland is langs de weg een doodgereden wasbeerhond gevonden. De wasbeerhond komt oorspronkelijk niet voor in Nederland en wordt slechts zelden gespot. Hij is niet verwant aan de wasbeer. Het is een roofdier uit de familie van de hondachtige. Het dier komt oorspronkelijk uit Oost-Azië... en is via Oost-Europa in ons land terechtgekomen. Door een onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga... drijft er op de Stille Oceaan nu een enorm gebied met puimsteen. Op satellietbeelden en op videobeelden van zeilers is het gebied te zien. Het is anderhalf keer zo groot als de stad Utrecht. En het drijft langzaam naar Australië. Het weer. Geregeld schijnt de zon, maar er zijn ook wat stapelwolken. En later is er in het oosten mogelijk wat onweer. Het wordt 27 tot 32 graden. Morgen weer zonnig en warm en misschien een bui. In de loop van woensdag ontstaan er onweersbuien en wordt de warmte verdreven. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Ja, zo is dat, Zandvoort Lunch. Dan ben ik weer tweede uur van Zandvoort Lunch... bij uw eigen lokale omroep, ZFM Zandvoort. En uh, u kunt ons beluisteren via... Uh, en zien ook via www.zfm-live.nl of natuurlijk via de Zandvoort-app, ZFM-app... die u kunt downloaden in de Play Store. Dan blijft u automatisch ook op de hoogte van al het Zandvoortse nieuws... En alle ins en outs rond Zandvoort. En dan kunt u ook meteen luisteren naar onze zender. En um, ja, als u in de auto stapt... zet dan gewoon die zender op 106.9. Want dan bent u er ook altijd bij. En wie er ook met u mee rijdt vandaag is Moorpark. Een hele leuke Nederlandse formatie. Uh, die een prachtig nummer heeft. Ze zijn onderweg. On my way. See those hairs of high. I can almost taste it. We can make it somehow. Can you feel me? Spiksplin, een nieuwe formatie Moorpark Park. En uh, ja, terecht zingen ze I'm on my way. Want dat, dat, dat zijn ze ook gewoon. Ze zijn in hoge mate populair aan het worden. Met uh, prachtige nummers. En uh, ja ze treden regelmatig op in, in, in hier in de omgeving, in Noord-Holland en dergelijke. Ze komen ook uit Noord-Holland. En ik heb de, de grote eer gehad om ooit bij collega Jaap Koper aanwezig te mogen zijn hier in de studio. En dat ze hier een live optreden hebben gegeven. Fantastisch was het. Kippenvel. Leuke jongens ook. Goed, wij gaan uh, verder met het programma. We gaan natuurlijk richting uh, kwart over één. Ik ga nog één nummer draaien. En uh, daarna gaan we contact zoeken met uh, collega uh, reporter Joop Vanes om te kijken wat er het afgelopen weekend allemaal gebeurd is. Is um, even zien. Ja, ik ga nu dat nummer opzetten en dan ga ik contact zoeken. Tot zo! Ja, u heeft ze uh, vast herkend. Uh, de, dit was de formatie Jefferson Airplane met het nummer White Rabbit. En dan ga ik eens even een heerlijk achtergrondmuziekje aanzetten. En kijken of ik contact heb met onze eigen verrazende verslaggever Joop van Es. Joop, ben je daar? Ja, dat heb je Dolly. Kijk nou, laat eens even. Ik ga lekker als achtergrondje doorgaan dat, ja, dat nummer wat we muziek. net hadden. Ja. De ja. muziek van de Van uit uh, 1969. Ja, heerlijk hè? Ja. ja. Brings ja. back memories. Vijftig jaar geleden hè, Dolly. Erg hè, dat je het zo kan zeggen en dat je dat dan ook nog ja. bewust hebt meegemaakt, allemaal hè? Ja, heel bewust, ja. Ah, ah, ah. Dus Die film kwam in 70 in Nederland uit en die ja. zijn we een hele week lang iedere dag gaan bekijken in het Lido-theater in Haarlem. Ja? Lang niet meer. Jeetje, ja, ja. Ja, ja. Dat ja toen ik was, was, ik was ik nog, nog te klein. Daar mocht ik wel. nog niet heen. Ja. <laughs> ja, nou goed, ik heb het bijgemaakt. Ja, ja, mooi hè. Ik ben er blij om. Nou, dat snap ik helemaal. Dat, uh, dat zijn rijke herinneringen die je dan opbouwt. Ja, zeker. Ja, toch? Zeker, zeker, zeker. Ja. ja. ja. Wat, wat heb je nog meer? Heb je uh, dit weekend ook iets beleefd waarvan je zegt van nou dat gaat als herinnering mee? Ja, dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Vertel. Dit is, uh, de allereerste. Uh, Skelterrace in Zandvoort. Als onderdeel van het buurtfeest van, uh, van buurtvereniging Soentje. Ja. Die organiseren ieder jaar uh, bij hun in de buurt een, een rommelmarkt. En dan gevolgd door uh, kinderen die, die, die kunnen spelen op uh, opblaasbare elementen, weet je wel. Ja. Dus, uh, en dan was ook het buikschuifkampioenschap van Zandvoort er onderdeel van. Mm -hmm. En dat deden ze in eerste instantie over twee dagen, dat werd vorig jaar of een jaar geleden werd dat dezelfde dag georganiseerd. Ja. En um, ja, dat kost toch een hoop geld om die dingen te huren. Ja, en dus is men iets anders gaan zoeken en men kwam uit bij een skelterrace. De eerste ja. skelterrace in Zandvoort, van die trapskeltertjes weet je wel. Ja. Iedereen mocht zijn eigen skelter meenemen, had je er niet, dan stonden er wel een paar klaar. Ja. Dus het werd echt een geweldig feest, erg leuk om te zien. Veel publiek er ook bij. En eh, onze eigen Jan Lammers, die werd uh, wedstrijdleider en die hanteerde de, de geblokte vlag, de finishvlag. En uh, schoot, ze ook, schoot dus aan, dus ze ook weg. Ja, heel leuk. Uh, vanaf oh. de hoek met, met de Tonnenstraat, de Portretje in naar rechts en uh, naar links. En daar bij de Kruising Helmenstraat was een keerpunt. En dan weer terug naar de Tlenkaten bestonden. En daar was de, de finish. Maar wat Hartstikke enig dat. dat uh, ja, dat, dat Jan Lammers uh, ook bereid was om daar aan mee te ja. werken. Hè? Leuk ja. joh. Enig. Ja. En ja, die deed dat met verf in de nodige humor. <laughs> goed dat, zo. Is, dat is er niet vreemd hoor, die humor echt niet. Nee, hè? Maar <laughs> <Nee. laughs> nou, goed, uh, broertje, zusje Boster. Uh, uh, uh, die werden eerst uh, uh, bij de meisjes en de jongste jongens. En Nick Petter werd uh, eerst uh, bij de oudste jongens. Okay. Uh, heel leuk. En uh, daarvoor voorafgaand was er een, uh, een culinaire buffet. Yeah. In die hele wijk. Yeah. Uh, in het voor het Noord, zoals dat heet. Yeah. Of Oud-Noord. Oud-Noord, hè. He? rode Pannendorp. Er uh, wonen 16 ja, huh. uh, verschillende nationaliteiten. Oké. Okay. En twee jaar geleden is men begonnen om ze te porren. Om uh, uh, met, met een eigen... Uh, lekkernijen daar naartoe te komen en die te laten proeven voor een, voor een habbekrats. Nou, ja. dat, is, uh, dat is goed uh, bevallen. Dit ja. werd nu voor de derde keer georganiseerd. Helaas waren er een paar families niet in de gelegenheid om mee te doen. Mm. Een paar wilden het niet, want van de 16 waren er uiteindelijk zes die zijn gekomen. En dat ging dan over een. Maar... Spaanse, Duitse, uh, Syrische. Een Libanees Echt? heb ik gezien. En Libaneese keuken ging het. Ja. Hartstikke leuk. En heerlijk vergeten. Echt erg lekker. Ja, en dat was een anders nog wat. Ja, leuk. Uh, uh, van vlees en vis, uh, vegetarisch. Dat moet men tegenwoordig eten, want anders ben je er niet bij. <laughs> ik vind dat natuurlijk een beetje flauwekul. Maar goed, wie ben ik. Ah, ja. Ah, ja. En uh, ja, nou, dat, dat was een succes. En die ja, was er allemaal vandaan. Allemaal lieve hier weten. Het <laughs> <laughs> ongelooflijk. En, wat er allemaal en te meer, tevoorschijn uh, komt, bedoel je. Ja, ja, ja, en Merendel moest weer moest mee terug naar huis, oh. want er was geen gelegenheid om te laten staan. Nee. <laughs> ja. Ja, maar echt ongelooflijk, echt ongelooflijk, wat er allemaal lag. Ja, ja. En sommigen hadden er leuke dingen eruit, misschien om een collectie te maken, ja. Maar uh, ja, het was erg leuk en gezellig ook. Mooi. En ook op zaterdag speelde SV Stamford een oefenwedstrijd tegen de amateurs van Ajax, die in de derde divisie spelen. Uh -huh. uh, ja, normaal gesproken een gigantisch groot uh, kwaliteitsverschil in voetballers. Anders mm. speel je niet in de derde divisie. Maar Zandvoort uh, was dermate goed dat het bij Rust 0-0 was. En dat was eigenlijk verrassend. Uh -huh. Een heel goed verdedigend Zandvoort. Uh, die verdediging werd geleid eigenlijk door, door keeper Daan Kerkman en verdediger Milan berk Belenkamp. Yeah. En die zetten mensen op de goede plaats neer. Na Rust wilde de tetsoneer de, de trainer Sonyer, moet ik zeggen, neem ik niet kwalijk. De trainer, die moest dat wisselen eigenlijk. Want hij wil natuurlijk ook de jongeren knullen... die eigenlijk niet zo vaak aan bod komen... of niet zo snel aan bod komen... Uh, met dit soort voetbal kennis laten maken. Ja, en toen ging het eigenlijk een beetje mis. De ene diep past aan de andere. Bereikte de hele snelle buitenspelers van Ajax. Ja, en Dan Kerkman moest... Uh, die keeper moest vijf keer uh, de gang naar het net maken... om uh, de bal eruit te halen. Oh, aan de ja. andere kant... Zandvoort kreeg kansen, absoluut, en grote kansen, met name in de eerste helft kregen ze drie dotten van kansen die je eigenlijk niet mag missen, maar misschien door de nervositeit toch naastgroten, mm -hmm. en dat is erg jammer, en in de eerste helft heeft Ajax ook geen kans gekregen, niet één kans, Echt? nog niet een kleintje, nou. ja, dat is geweldig, absoluut. Wat ja, zal dat iedereen dat, genoten uh... hebben? Sorry? Wat zal iedereen genoten hebben? Ja, het, het was zo druk. En het was uh, voor, voor, wel de club voor de spelers. Als uh, het publiek behoorlijk uh, was gekomen, was het een erg leuke wedstrijd om te zien. Ja. Uh, ja, jammer dan dat je, dat je met 5-0 verliest. Maar dat is helemaal geen schande hè, tegen uh, een 5e divisie. Lijkt mij toch ook, ook niet. niet. Nee. nee. Nee. Ja, nou, en dat is eigenlijk hetgene wat ik meegemaakt. Want gisteren was er ook nog uh, Son of live. Alive. Daar is uh, een collega naartoe geweest. Yeah. Je weet dat dat niet aan mij uh, vergeven is, dat soort muziek. Dus nee. een collega heeft dat gemaakt. Ik ben er dus niet bij geweest. Ik heb lekker thuis gezeten. Ik heb heerlijk naar hockey te kijken. En naar voetbal voetbaltje te kijken. Erg lekker. Dus ja. je bent ook niet. niet uh, kent dolly. Dus je bent ook niet geweest bij het evenement dat georganiseerd was uh, in het belang van uh, Carmen. Bij Boeddha Nee, Beach. nee, dat, dat, dat deed een ander. Dat, een dat heeft place. iemand anders gedaan. Oké. Okay. Ja. Nee, want ik had er ja. nog niets over gezegd, omdat ik misschien ja, dacht: van misschien ben jij er geweest, maar dan zal ik daar straks even melding van maken. Nou ja Joop, ja. Ik, ik ga je weer ontzettend bedanken voor je bijdrage deze week. En ik ja, hoop ja, natuurlijk ik. dat ik je volgende week weer mag uh, lastigvallen. <laughs> en dat... Ja, vaak is het <laughs> inderdaad lastigvallen. Ah, ja, ik weet het, het. Het zijn een van je drukkere dagen. Of twee van je nou, drukste zeg, dagen van de week eigenlijk. Hè? Zeg maar de drukste inderdaad. Ja, ja. ja. Ja, maar ik vind het fijn dat je altijd toch even een, een tien minuutjes kwartiertje voor ons vrij maakt. Om ons een beetje ja, nou, te updaten. dat, dat doe ik met liefde als het even okay. kan. Als het niet kan, dan, dan krijg je geen uh, contact met mij. Oh, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan uh, proberen we het gewoon op een andere dag wel weer. En zoals de kast zegt, er is altijd een, een day, hè? En die ga ik nu dan ook draaien. Hé, hey, Joop? Ja, okay. Werk ze nog. Dolly. En een hele fijne Komt dag nog, nog uh, hè? Uh, ja, en een en ik verder. Dus dankjewel, dankjewel. Tot gauw weer. Oké. Okay. Dag. Hoi. Ja, Joop van Nes was dit van de Zandvoortse Courant. Die ons even bijpraten. Mag hem natuurlijk nu verbreken. En zoals ik al zei, wij gaan even luisteren naar de kast met een naaie daai. Borst in om lang wie het kort. en siersteun als komt te vind het, het zien Zijn kan mij omdat mijn ziel ziet, daarvoor beginnen op een naam. Want de liefde gaat doen, van mij is kunt maar voel me vrij. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Oh, door mij, door mij. Ik zat even niet op te letten. Nee, want uh, ik, ik, ik heb helemaal geen tijd gehad... om op jacht te gaan naar nieuw nieuws. Dus eigenlijk wordt het min of meer een, uh, een herhaling... van het vorige nieuwsoverzichtje. Uh, en daarbij vertelde ik dat de gemeente op 9 september... een uh, bewonersbijeenkomst organiseert... Over het onderwerp van de herinrichting van enkele straten van Nieuw Noord. Wat staat er gebeuren in Zandvoort 2020? En dat gaat onder meer over de straten in het industrieterreintje bij de Kamerling straat Max Planckstraat, Voltastraat, Schravenzandstraat en de Ampère en de Wadstraat. Die gaan heringericht worden. En daarvoor is er een bijeenkomst voor de bewoners... voor informatie en voor eventuele reacties die gegeven kunnen worden... en suggesties op maandag 9 september van kwart voor acht tot half tien... bij de brandweerkazerne in Zandvoort aan de Lineerstraat 2. Nou, de uitkomsten die die avond gaan komen... die worden dan meegegeven aan het ingenieursbureau... dat het ontwerp gaat maken... En de gemeente wil alle reacties afwegen en waar mogelijk gebruiken voor het ontwerp zoals het uiteindelijk zal worden. Bij een vervolgbijeenkomst eh, dan ligt de gemeente toe wat met alle reacties eh, zal zijn gedaan. En de deelnemers aan de bewonersbijeenkomst krijgen later dit jaar een uitnodiging. En als u, ook zich ook daarbij, als u zich aan wil melden en daarbij wil zijn... dan kunt u dat doen via projecten.haarlem.nl. En datzelfde e-mailadres kunt u ook gebruiken... als u op de hoogte gehouden wilt worden. En als u dan een e-mail daar naartoe stuurt... moet u even zich aanmelden met de vermelding aanmelden bewoners bewonersbijeenkomst herinrichting Nieuw-Noord. En dan komt het allemaal goed. Vanaf vandaag kunnen jongeren van 12 tot en met 18 jaar gratis sporten in de Korvensporthal. Op de maandagmiddagen zal van 4 uur tot kwart voor 5 een sportevenement plaatsvinden... Waarbij allerlei soorten sporten aan bod zullen, zullen komen. Zoals bijvoorbeeld basketbal, trefbal, voetbal, kickboksen. Nou ja, nog veel meer. Noem maar op. Uh, deelname is uh, geheel gratis. Uh, de sportiviteiten worden verzorgd en begeleid door Christophe Manuputi En zijn dus in de korversporthal. Sporthal. En ja, mocht je nou toch heel graag uh, willen sporten bezig zijn, leuke dingen doen. Maar je hebt om 4 uur nog geen tijd om daar te zijn. Je kunt trouwens tot kwart voor vijf gewoon inlopen. Dat, je hoeft er niet per se om 4 uur te zijn. Maar kan je zelfs kwart voor vijf niet redden. Door school of whatever. Op maandag is natuurlijk ook s'avonds het jeugdhonk open. En ook daar kun je sporten. Nou, het zal niemand ontgaan zijn. Het Corodex gebouw is gesloopt. En er liggen nu resten puin. En na een artikel in het Haarlems Dagblad is er onrust ontstaan... over het uh, asbest dat nog in het puin ligt... en dat op het brakke terrein aanwezig is. Wethouder Jo Berendsen heeft de Raad uh, middels een brief laten weten... geen extra maatregelen te nemen tegen dit asbest houdende puin. Hij vindt dat de maatregelen die nu zijn genomen voldoende... En uh, de buizen die daar liggen waar asbest in zit en die stuk zijn... daar is uh, een, een, een materiaal ingespoten. Dat heet Foster Protector Sealant. En uh, die schijnen afdoende te zijn. Of volgens uh, de heer Berendsen is dat afdoende... om de gezondheid, de volksgezondheid te garanderen. Dan was dit het uh, nieuws zover... En dan gaan we eens kijken wat we van de weergoden kunnen verwachten de komende tijd. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het zal u niet ontgaan zijn. De zon schijnt volop, maar er is ook wat sluierbewolking zichtbaar. En landinwaarts zelfs ook een enkele stapelwolk.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 De temperatuur daalt naar 20 graden met toch wel kans op een tropennacht. Gaan we eens even kijken wat er morgen gaat gebeuren. Ja, dan schijnt die zon wederom flink. Maar geleidelijk verschijnt er sluierbewolking en later ook enkele stapelwolken. Tegen de avond ook in onze regio kans op een regen- of onweersbui. En de temperatuur stijgt weer naar zo'n 29 tot 30 graden. Zullen we even naar de woensdag kijken of er dan al wat bekend is? Jazeker, dan schijnt de zon. Maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. De temperatuur stijgt weer naar een warme 29 graden. En van donderdag tot en met zondag is de temperatuur met 23 tot 25 graden zeer aangenaam. De zon schijnt daarbij geregeld, maar er is ook weer kans op een enkele bui. En dan vooral op donderdag en wellicht vrijdag. In het weekend blijft het weer droog. Zo verwachten we in ieder geval en zo heeft zeker weerman Rico Schreuder het ons voorspeld. Tweeveel nummer. City to city. The road ahead. Miles of the unknown. Prachtig nummer. En oh, zo waar. Zullen we eens eventjes een hele snelle stap terug in de tijd maken? Want uh, vroeger, vroeger had je Sandy Shaw. En dat was zo'n leuke zangeres. En ze had eens zo'n ontzettend leuk nummer. Ik ga hem gewoon draaien. Pop it on a string. Your love Like a puppet on a string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 Mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Holland's lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niets onder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan over ieder zin. I'm holding for you And it's my, my. 5 Seconds of Summer van T. Hier bij ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht. Je eigen lokale omroep. Ook te beluisteren via de ZFM app natuurlijk. Verkrijgbaar in de App Store. Dus als je lekker op het strand ligt, zet hem aan. Somedays you're the only thing I know.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 Into somebody I don't know, and you push me away, push me away, yeah. God. <gasps> 5 Seconds of Summer. Met het nummer 10. En we gaan uh, door met een oudje. Ichiku Park van Small Face Over the bridge of sights. To rest my eyes in shades of green.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 Ja, mensen die mij kennen die weten dat ik op zijn minst één keer uh, in mijn uitzending kies voor een Zandvoortse artiest. Of muzikantenartiesten. Uh, en vandaag is dat niet anders. En ik heb gekozen voor iemand ja, die in Zandvoort heel bekend is. Die heel lang deel heeft uitgemaakt van onze samenleving. En ik zie er nog wel eens terugkomen hoor. En dan heb ik het over onze eigen Katty oftewel Roads en ik heb vandaag gekozen voor het nummer Trust, Feel and Follow. Whatever you want to do, whatever you want to believe, trust, feel and follow your destiny. Stay yourself. Terwijl Cathy Samé Lotin. Trust, feel and follow. En daar zien ze niet alleen over. Maar dat doet ze zelf ook. Zo leeft ze. Prachtig mens. Prachtige vrouw. Wij uh, naderen het einde van deze uitzending. En uh, ja. Ik hoop dat u alle een uh, genote heeft van uh, deze aflevering van Zandvoort Lunch... hier op ZFM Zandvoort. Uw lokale omroep. En uh, u kunt woensdag weer luisteren... naar Hans Wassenaar... tussen 12 en 2 met Zandvoort Lunch. Ook donderdag... presenteert hij het programma... van 12 tot 2. En vrijdag is onze Roy weer terug... en doet hij... het programma van 12 tot 2. Zandvoort Lunch, helemaal voor u... in Zandvoort en de regio... We gaan, uh, ik ga afscheid van u nemen. We hebben nog een uh, kleine minuut over. En uh, ja, met wie zullen we eruit gaan? Wat zullen we eens bedenken? Wat dacht je van, uh, if only I could? Ja, daar zou ik nog wel een uurtje blijven draaien. Sydney Jongbloed, ik neem uh, afscheid van u. En uh, ik hoop tot volgende week maandag. Dag allemaal, bedankt voor het luisteren. Smeren, Blijven smeren vandaag en morgen. Hè? Everybody all around the world. Stand up, all my brothers. Joining our hands. Enlightened we stronger. Fighting for peace. Caring about our love.